Nee. Nee? Okay. Nee, nee, want klank is klank. En ik, eh, ik ben echt bezig met spraak en taal. Dat is, dus ik ben eigenlijk een mensendichter. Okay. Dus, dus ja. ik, eh, het gaat mij om het geluid wat mensen maken. Ja. En dan kun je daarop infocussen. En dan krijg je betekenis. En dan krijg je nog een keer. En dan kun je infocussen op de ritmes. En op de harmonieën. Um, een soort is... rap. Ja, maar rap, rap is te plat voor mij. Ik, ik okay. ga dus veel dieper dan de rap. Ja. De rap is eigenlijk... Daar zijn heel heleboel dingen van afgesneden. Van het normale...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 ja, wat, wat er aankomt. Een enorme probleem milieumatig. Ja, ja, ja, en, en, uh, ja een song. Uh, mag ik het een song noemen, wat je maakt? Of uh, geef je het een Ja, maar, nee, het zijn eigenlijk liedjes. Ja, een liedje. Maar dan een, anders. Wat je hebt gemaakt met teksten van Jane Goodall. Nou, ook, dat bijvoorbeeld echt, is... Een, ja, maar ik heb ook, omdat het over talen gaat... Ik heb bijvoorbeeld een, een, een uitspraak van Jonas Salk... De, de, de uitvinder, de ontdekker van het uh, poliovirus... Ja.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 uh, ...nationaliteitloos. Dus te, dansen hoef je niet voor te spreken in principe. Nee, nee, dus ze komen ja. van heiden en verre. Ja, ja, ja. van, zowel van, van Cyprus als van Finland komen ze hier naartoe. Ja. En daar, daar maak ik gretig gebruik van, ja. van, van die geluiden dus. En hoe verhoudt dan zich jouw muziek schrijven tot je interesse voor taal en spraak? Eén op één. Dus uh, ik maak nooit een instrumentaal. Dus ik, ik, ik, ik heb de taal...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 so Love, we just exist.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 Vind ik vele malen interessanter dan uh, ik, ik heb een compleet 80 jarig repertoire. Daar doe ik helemaal niks van mee. Nee, nee. Ik heb een compleet 70 jarig repertoire uit ja. de puntijd nog. Ja. doe ik ook niks van mee. Ook niks, herinnert u zich deze nog? Nee. Voor een live publiek. Ja, ja, ja. We want more. Ja, dat, dat heb ik allemaal. Er komt geen revival-concert. Oh, dat al helemaal niet. Ja. Ik word erg moe van die leeftijdsgenoten. Ja, met respect ja. voor Henk hoor. Ja. En, en, en die vrienden ook. Ja. Respect, jongens. Ja. En Hans van de Burg ook. Hè? Maar, ja. maar nee, ik moet moeten niet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 Dus dat is ook... Dat, ik heb een kunstopleiding, hè, moet je bedenken. Dus ja, ik, ik ben club, geen ja. muzikant. Ja. Nee. Ik ben een beeldend iemand. Kun je hier ook nee. zien. Hè? Ja. Hangt, uh, Karel Appel en Matisse had daar. En, ja. en, en, uh, Cezanne, ja. uh, uh, Morandi en zo heb ik hier om me heen. Dat zijn allemaal uh, beeldkunstenaars kunstenaars die, die ik zeer hoog acht. Ja, je bent als schilder opgeleid.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 die daarvoor open staat en die dat uh -oh. subliemer dan anderen ja. daar de de de de kernen van weten op te sporen okay. maar ik vind een prachtig voorbeeld uh, een van mijn, ja, mijn grote hoe zou ik zeggen leermeester ja. zou je kunnen zeggen is Bert Becquarek. Ja. en, uh, en die, die, die maakt ontzettend complexe complexe liederen uh, ook qua maatvoering dus er zitten allerhande andere maten okay. die opeens ja. opduiken en zo maar hij een van zijn nummers heet Alfie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 ...dat we bij elkaar kwamen. Daar was jij ook bij. We gingen daar muziek maken. Ik had het idee dat je ook graag mee wilde spelen.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 Wat je bewerkt... die stemmen niet of zo? Je gaat bijvoorbeeld ja, niet nee. een sampler een octaaf hoger afspelen Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Het, het, het zijn okay. eigenlijk wat dan de portretten van de menselijke stem. Ja. En portretten van die mens. Uh, ja. die, uh, bijvoorbeeld ja. Delphine Lecante... waar ik mee gewerkt heb... wat ik in haar ontzettend bewonder... en wat je eigenlijk in de recensies overwerkt... want er wordt enorm over haar geschreven...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 Dat is eigenlijk de basisstreven, erbij willen horen. En, en, en dan treed je zo'n wereld binnen en je weet niks en je kunt niks, maar nee, je wil nee. veel. En, ja. Maar ja. ook afzetten natuurlijk, hè? Als baby. Ja, ja je... zeker. Ja, ja, ja, ik ben van huis weggelopen omdat ik naar de kapper moest. Ja, ja, ja, ja. Dus. <laughs> hoe licht kan, hoe licht kan ja. de ja, aanleiding ja. zijn? Nou, dat was niet zo licht. <laughs> ja. en, uh, was er een bepaald nummer of een bepaalde band die jou. Uh,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 komt van wat iedereen wist, hij komt eraan, Sergeant Pepper. Ah, en die draaide, avant letterlijk, draaide die nummers van Sergeant Pepper. When yeah, nou I'm 64 eerste, of zo. Ja, nee, ja. en, en dan uh, hoorde je ook doorheen, Radio London, Radio London, werd dat doorheen. Ze, ja. Je kon ja. het niet jatten of zo. Hè, ja. Sowieso, bandrecorders waren niet heel dik gezaaid. Dus, nee, nee. Maar je hoorde en het. En het, je werd helemaal aan het moment toegebracht dat die plaat er dan was. Ja, de ja, geboorte van die plaat. Ja, ja. En, die, en dat draaipunt.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 De ik word weer, nog jaloers ik... als ik dat hoor dat jij er wel geweest bent. Wat zeg je nou? Ik word nog jaloers als ik dat hoor dat jij er wel geweest bent. Ja, nee, dat mag ook ja, zijn, he? ook want het was, dat was echt een, een, een live influencing ja. experience. Ik zat op de academie, ik ben toen een we we weekje spijbeld. Ja, ja. Mijn klasgenoten zeiden, ja hij is heel erg ziek. Ja, echt <laughs> en Het mooi. was moeilijk. Ja, ja. <laughs> ik zat het ik zat moeilijk te hebben op een Isle of Wight. Maar nee, ik was heel trots dat ik dat ja. meegemaakt heb. Maar mijn, ja. de, mijn grootste invloed is eigenlijk de Soft Machine ah, ja. en Robert Wyatt. Robert Wyatt is ja. een van die nummers. Ja. Ja. Dat zijn mijn grootste invloeden. Ja. En je zei dat je er heel graag bij wilde horen. Ja. heb je ook een nummer over, hè?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 en, en ja, weer dat semi-religieuze wat erin zat ja. dat, dat we... semi-religieuze ja, ja, ja, je, je moet er bij geweest achter. zijn en, ja. en, en er zat een fanatisme ja. in en ook het je onderscheiden van de vorige generatie hè? je afzetten ja. tegen de vorige generatie ja, die klopt. totaal niet deugde in onze ogen ik kan in jouw haren de dag nog steeds zien dat jij gewoon van de 60e jaren bent want je hebt langer haar dan <laughs> Mensen van de 50 jaar En ik ook. Ja. Die matjes. Het is aanwezig. Ja, kom ja. maar ja, en... 53. Ja. Nou ja, oké. Okay. Ja. Dan ben janker, je hè? net op de rand van de baby boomers. Denk ja. ik nog, ja. Dus ik heb, uh, die hippie tijd heb ik niet bewust meegemaakt. vind okay. ik soms wel jammer inderdaad. Ja, ja heel jammer. Ja. want er was ja, Mooie tijd. Uh, wat, ja, weer de eerste keer ergens hasjes proberen te kopen, bijvoorbeeld. Ja. In Valkenburg, in de ja. Texasbar ja. in Valkenburg. Ja. En dan uiteindelijk toch koeienstond gekregen hebben. Of die ja, ja, iets wat helemaal ja, ja. niet werkte. Rozemorijn. Uh, en ja. maar een goede vriend van mij die naar Afghanistan geweest was, in 1971 in, in of zo. En door, door Perzië heen. En, en, en komedie was er nog niet. En die uh, een, een, de maat van een Cotendor plak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 Dus toen wist ik voor altijd, dat doen we niet meer ja. en ook nooit meer gedaan. Ja. Ik ben niet, nee, ik ben niet die van, uh, die, van die middelen. Dat, nee. Uh, nee. Maar, ja, nee. het voegt niks toe eigenlijk. Nee. Ja, sommigen zeggen wel natuurlijk een beetje creativiteit of zo, wat of ook je ja. een beetje loskomen of zo. Ja, dat ja, gaat uh, van slaan. God, ja, ze de jaren 60. Ja, daar werd natuurlijk als een gek geëxperimenteerd, ja, ja, waarbij ja. natuurlijk ook veel afschuwelijke dingen zijn gebeurd die gewoon helemaal niet goed waren. Nee maar, of een ander ding was dat er uh, bijvoorbeeld een, uh, enorm in was om, om naagd te zijn dus dan ja. was er een bezetting van de, van de, van de hogeschool uh, hier, dus de eerste bezetting ja. de Universiteit was in Tilburg he, ja. dat was niet in Amsterdam ja. en, um, en dan komt niemand op het idee om zijn kleren uit te trekken, dan ja. meestal niet in naarts. Dat is dan, ja, ja. oké, okay, doe het zo toch <laughs> dus het, het, ja. het was het was heel um, op zoek naar losgeslagen ja. en uh, op een bepaalde manier avontuurlijk ja. Come on.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 Nou oh ja, ik, ik, moet, ik heb voor de koning opgetreden. Hè? Dus uh, nou, okay. ik heb, ik heb ja, alle, ja. Andere, alle andere... Waarom weten we dat niet? Uh, alle andere Echt. rare uh, zijstapjes gemaakt. Ik bedoel, ik heb meer dan pak een 20, 25 keer in Paradiso gestaan. Ik heb in Ahoy gestaan. Yeah. Ik heb grote tournees to met uh, Doema gedaan. Met Tissie Matic gedaan en zo. Yeah. Dus ik, ik weet dat het een volle zaal is. Yeah. Um, maar terug, want je zegt je bent met hem mee geweest, Wat voor muziek speelde je dan? Nou, met, mam, uh, met ja, man, En ja. uh, die trok Wat ons altijd voor. Die, die zei, ja, ik, wil, ik wil mamas voorprogramma hebben. Ja. Oh, en Ernst ah. vond het niks, van wel een drumcomputer. En daar vond hij maar niks. <laughs> en, maar Harry, die drukte dat gewoon door. Dat, uh, okay. uh, dat was echt heel, uh, heel tof van hem. Een goede aanvulling op uh, Doomer, ja. Nou, ja. eigenlijk helemaal niet. Wij waren nee. heel anders. Dus het publiek stond gewoon op Doomer te wachten. Ja. Maar wij konden uh, leuk meters maken. Dus ja. uh, dat, ja. dat was gewoon heel fijn. Want het lijkt me ook moeilijk, want je zegt net, het is luistermuziek of zo. En, uh, ja, maar toen nog ja. niet. Hè. Mam was, was in het begin zeker de eerste... Er zijn vier of vijf verschillende varianten van geweest. Maar de ja. eerste was echt vechtmuziek. Het was heel heel ja? pittig. Ja, ja, ja, ja. We hebben oh, ook een ballet nee. gestaan. En ja? dat ik, kwam na afloop kwam uh, Bliksa Zabageld van, van de Einstürzen, de Neubauten. Die kwam in de kleedkamer. En die, okay, <laughs> ik ben, je bent oké. Dat moet ik nog zeggen. <laughs> dus, dus, maar we, dus, ik, ja, ik, ik, ik ben steeds weer mijn, mijn oor op de taal gaan leggen. Op de, sp de, sp de spraak. Dus eerst de spraak en dan de taal. Ja, ja. Ja. En, en, en, en toen moest ik op een gegeven moment steeds minder...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 Hoe moet ik dat dan doen? Ja, yeah, dat lijkt me wel. En een van de dingen die, die ik ben gaan hanteren is de break. De, de ultieme break uh, uit de oertijd is You Really Got Me, van, van de Kings. Da, da, da, da, da. Yeah. Da, da, da, da, da. Yeah. da, da, da, da, da. Ja, ja. Ja. Dus er zitten helemaal witjes tussen. Hè? Ja. Ja. En uh, die, die, die, de break hanteer ik veelvuldig en in die witjes zet ik mijn stem. En dan is hij gewoon 100% hoorbaar. Ja. En dan zet ik heel, heel voorzichtig nog iets met muziek om, ja. Dat hij wel familie blijft van het voorgaan. Dat ja. die niet in het ravijn stort, maar dat het een bruggetje is. Een ja, ja. stevig bruggetje. Ja. So I can't sleep at night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 soort, dit hoort bij ons, dit hoort ja. bij Nederland... of zo, dus ja. dat, is, dat is heel fijn. Over oh, vandaar die kan ja ja, ja, ja. En, ja. maar, ja. Uh, ja. ik heb eigenlijk... Mijn, mijn, mijn grote... ik noem het uh, mijn, mijn, mijn... ja, mijn grote... Eureka-moment, was toen ik... Uh, begin 90 jaar uh, tweedehands... een Atari-computer kocht, muziekcomputer. Waardoor ik... allerhande hele ingewikkelde dingen kon onthouden... die ik niet kon onthouden in mijn hoofd, want... Nee. Uh, het was ingewikkeld, ja. maar ja. die kon je daar vast... en die, ja, die kwamen iedere keer precies hetzelfde weer terug... Ja.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 Ik heb ook menige dingen eens naar live kapot geslagen. Echt, dat is niet te doen. Oh, ja? Dat kan, kan niemand. is er wel. Kan altijd <laughs> een reservebasgitaar bas, uh, klaarstaan. Ja, dus onbehouden. Ja, maar, punken, maar een hele ruige. Ja, onbehouden. Soms ook bloed aan de vingers ja. en zo. Dat ja, onbehollig. Uh, onbehollig. 2000, uh, bloed. Ja, ja, ja. ja. ja. ja maar dat dus hoort erbij toch in die tijd, hè? Ja. <laughs> ja, ja, we. Broken guitar strings and bleeding fingers. Ja zeker. Williams. ja zeker ja zeker ja. en, en, en dan Pieter Townsend nog een uh, whisky glas met whisky om, om het te desinfecteren hè? Dan echt waar light... stak hij naar nou zijn vingers ja, ja. die anekdote <laughs> heb ik <laughs> ja. ooit gehoord dus even even ja ik moet niet gaan zweren want morgen moeten we weer spelen ja ja ja dus, ja. ja wel rijk hoor en hij sloeg gitaar natuurlijk hartstikke stuk dat, hij is de uitvinder hè ja, hij, hij is de, uitvinden, hij is de ja. uitvinder ja. ja ja zeker ja dat vind ik nog altijd zonde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 in het Antwerpen. Ik zing ook erg en mag het weten Om dagen zoveel trekt op een muz en op een mieuw En op een polderboerke en op een porseleine postuurke, en ging de mond, lekker de voyageur en een engel. En de hoeken zijn de van een oude commerçant. En van taart, van een velpan, Maar dan zijn ze te schoon. Te schoon voor mij, als ze ze zien. Lekker baanturken. En je blijft zitten, het is jou. Omdat je niet serieus gewerkt, het is jou. En per dag zitten de zo gevoelig als er iets. En ze sluim als een vos. O, dat zinken we niet Anders zult de misschien te vuil van een huis smoken. Je bent het toch zo goed als kik, ook al zeg ik toen niet. En een namen vindt die je nog niet echt wil een lieren. Komt, denk te zijn bij een oude die je op je de morgen. Ik jacht van de kark en geacht de moord de Omdat je zijn kop zo mocht en hem vertoe vertaat onze lieven hier. Zoveel in de boven, en de koker in uw stem ziet, als dat hem in de kark zit. En een oude die je nog niet kunt kunnen leren, kon hen te zijn bij een overbakzeltje die je ook te worden. Je joogt de tot je de kark, je joogt hem boord de kark, omdat je ze de kop zo bokt. En een vertoevert aan onze lieven hier, zoveel in de boven, in de kokken en in stem zie, Als dat de kerk zit.